Mahatma Gandhi, je voelt het bij mijn pols aan die superchille heartbeat Mijn elektrocardiogram gaat van Arapapapam, Arapapapam, Arapapapam, Arapapapam, Arapapapam. zonder overdrijven. Ik heb het libido van een bonobo en het hart van een tijger Stooi je seins, laat van me afglijden Er is heel wat voor nodig, wil je mij op de kast krijgen Is weer het jongen, dan ga maar niet je hebt die chillen vibe als een supercoole zomerbries We komen maar niet om het nieuws of de politiek We platten door het leven als een lichtvoetige als Als ik zeg, als je hier kan meer ja. kan, dan gezoend en denken, doe allemaal mee. Kan, ja. Als ik zeg, als je hier niet hey, dan, dan gezoend en doe allemaal mee. Als je gezond gaat, als je gezond gaat, als En slimme mensen weten het. Gezondheid is niet alleen lichaam, maar ook geest. Dus maak je hoofd wat leger dan Is het minder claustrofobisch en benauwd in die hessenpannen Als je erover nadenkt hoe je wil wonen later Prefereer een tiny house en een ruime bovenkamervrijheid is belangrijk Mensen vergeten dit en worden dan bezeten door hun bezit Ik rijd ook misschien niet in een Lamborghini Maar ik chillen door de week lekker in een infrarood cabine geen groot verdiener, ik ontspan mijn lieven. Mijn gebrek aan ambitie compenser ik met mijn zwaarde vijven. Een bon vivant met een spliff in die mond. Oude bok met de geest van een jonge hond. Zorgeloos aangedaan, verdoofd Met mijn hoofd. In de wolken, in de wolken in mijn hoofd. Als ik zeg asiati, hier, hiri hiri hier, Zeg hier, hier, hier, en hier, hier, allemaal hier, ja. Als ik zeg hier, hier, hiri hiri hey, hey. Te Gezondheid. En ik doe allemaal mee? Gezondheid. Gezondheid. Gezondheid. Gezondheid. Gezondheid. Gezondheid. Gezondheid. Gezondheid. Gezondheid. Gezondheid. Gezondheid. Gezondheid. Gezondheid. Gezondheid. Gezondheid. Gezondheid. Gezondheid. hebben nog Gezondheid. klein streepje zon met een publieksverdubbeling tussen... Ja, inderdaad. Als er bij elk het nummer het publiek verdubbelt, dan uh, gaat exponentieel aan het exponentieel dan. Einde he? van het ja, wordt ja, echt de gigantisch. De op, uh, je, weet, poppen, je weet helemaal niet hoeveel nummers we hebben. Past er gewoon helemaal niet meer bij. Het is uh, zonnetje. En jullie mogen meedoen zo meteen met, uh, met het einde van het nummer. En allemaal. <lacht> het was het was al, het als we het goed doen, doen komt de al zon nog terug. Opnieuw de lucht 1, 2. Yes! Dankjewel! Ja. Je kon het weer eens niet laten, zonnetje. Moest die zonne laten schijnen op mijn boze polletje, zonnetje. Leg bronnetje dat je de binnen. Versum, ja superhelder en sterk Met je superwarme stralen op mijn huid Je geeft me zoveel boost en ik haal er zoveel uit Zoveel, zoveel energie, zonder je je te blazen. Wij als ik je zie schijnen boven alle dagen Je laat me lekker bij. In je licht, je geeft me zin om alle taken van vandaag te verzaken komt kopere bloed, ik weet niet hoe je het doet Je krijgt me zo in de moed om mijn mis even goed te raken Nu dus zit ik met een glas vol op het terras dan weer mijn een glas leeg, want ik laat ze me Met een lekker long gevoel, onderuit in mijn stoel. Tik ik ze één voor één weg, want ik keek het als water. Zonnetje, licht, bonnetje, bent. Vonden van het universum, je superhelder, ster. Maakt me doorstig, dorstig, dorstig. Dorstig, dorstig, dorstig. Zonnetje, licht, bonnetje, ridderbang. Vonden van het universum, je superhelder, ster. Maakt me doorstig. Jezus, zonnetje, ben je lekker bezig. Super vet wat je doet met al die fotosynthese. De bijtjes, de bloempjes, de jongens en de meisjes, de beesten. Je maakt ons helemaal crazy. Hè? Je plant die snotenplannetjes onder mijn schedel. Er staat er ondertussen pontificaal aan de hemel. Als een magistrale, stralen de zon. En als je niet weet vraag het dan aan Johnny dat ik een trapje had, dan kom ik zo van mijn balkon naar mijn dakterras, maar dan kom ik toch niet aan en wat weet je? Ik ben al hadden zat na het allereerste treetje Ik kan achterover in een achterloze pose Slaan ze achterover in een achterloze pose Wordt ze lekker rozig in die achterloze pose Kom hier poes, ik heb zin om te vozen Oh zonnetje, echt in de je erbij Wonder van het universum, je ja, superheldere stijl Maakt me dorstig, dorstig, dorstig Dorstig, dorstig, dorstig, dorstig Oh zonnetje Verze, net superheldere sterren maken dorsten, dorsten, dorsten, dorsten, dorsten, dorsten, dorsten, dorst, dorst. Bij het volgende stuk mogen jullie allemaal meedoen. Wij doen ervoor, jullie doen hem na Komt helemaal goed. Ruud, let's go. Een magisch stralende, stralende zon. Een magisch stralen stralende zon een magische stralen stralende zon Er stort iets in volgens mij. Ja. Uh, ja. Volgende nummer, uh, ja, augurken, ingelegde groenten. Wat kan je ermee? Je kan er een dansje mee maken als je wil. Twurken wel te verstaan, want dat rijmt op augurken. Dus dat is het volgende nummer. Een, 2, drie, vier. Ik heb track in de snack Dus ik ga naar de keuken om te zien wat ik heb Een happy happy joy joy Het leven dat me toelacht Eén pot groen goud binnen in de koelkast Ik heb het natuurlijk over die overheerlijke Gerimpelde, gestippelde pickles de vinegar Verschrikkelijk veel zin om me van te gaan zwikkelen. Maar ik krijg die deksel niet van die pop, pop, pop Hoef dus roep ik ogenblikkelijk de hulp van mijn chinvlaan Ze helpt altijd als ik de dop niet van de pot krijg Ze komt de keuken in en gooit de beuker in Zet zich schrap op de grond en gooit de heupen in de strijd Twerker, trucker met een pot Gooi die op Gooi in de strijd, laat je eens yes, werken, In je purple hotpans. Doe het notes op je yes, motherfucking hurken. Twerken. twerken, twerken met een pot aan hurken Gooi je op in de strijd, laat je eens twurken twerken. In je purple hotpants. Doe het desdans op je motherfucking hurken. Papa heeft honger en hij wil geen komkommer Dus mommy, kom maar door met die zure bommen. Je superlauwe vrouw, steek dus die handen uit je mouw en doe maar lekker wappen. Lekker, lekker onafhankelijk, ze op en neer. Ik denk bij mezelf, wat ben jij een heerlijk schepsel? Trots op je die trillende billen zijn echt eeuw Je trekt pot kijkers als een lesbische seksbeel Je oude stoepert, heb zin in een groene groepen. Vooruit met de geit, twerk met die dikke poepen. Doe maar twerken, twerken met een pot aan Gooi die heup strijd, laat die eens werken. twerken In je purple hot pants, doe het en sloot Zo op je motherfucking hurken, twerken, twerken met een pot aan gooi die heup in strijd, Laat die eens twerken purple hot pants, doe het desnoods op het fucking herken. Ey, het is maar dat je het weet, smaak. Je maakt me huzaren, ze laat je compleet smaak Je hebt de skills in je bils, geen smaak. Dus doe maar, doe maar, doe maar, schat met die rekenen Doe maar twerken, twerken met een pot Gooi, Gooi je hup in laat die ass werken, Twerken, in je purple hot pants Doe het desnoods so, op je motherfucking herken. Turken, Turken. met een pot je die schijt, laat die eens werken, twerken, in je purple hotbeds. Doe het desnoods op je motherfucking hurken. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. En applaus voor jullie ook. Je kunt het niet helpen hè? <laughs> Ons allemaal. Ja. Uh, ja, kom, uh, kom wat dichterbij. Of is het geluid zo hard dat het, uh, dat het afschrikt. Nou, ja, dan moet je gewoon oordop uh, in doen. Um, bij de volgende nummer moet je goed opletten op uh, de gitaarspeler. Die heeft een speciale techniek, wat eigenlijk alleen maar op een gitaar nodig is volgens mij. Een beetje als een uh, T-Rex, toch? Ja. De T-Rex techniek, en het nummer, nummer gaat uiteraard over uitstervende, uit, uitstervende dieren, toch gaat het nummer over? Ja, daar gaat het nummer ook een beetje over, over uitstervende diersoort. Uh, let's go! Heb je gelezen wat er vandaag in de krant stond? We staan op de rand van de afgrond Veel te veel geproduceerd en geconsumeerd Nu krijgen we de rekening gepresenteerd We bleven lange tijd proberen om een tijd te keren Nu moeten we het onvermijdelijke accepteren Want het kantelpunt is bereikt En we nu nog over zeiken die specht tegen de bierkaai Je moet niet in die ontkenningsfase blijven hangen En hou eens op met constant over dat klimaat te krammen Al dan gemekker en gemok met een zure kop de sfeer wordt er niet beter op We horen bij de happy view die de poen hebben Je wordt alleen maar depressief van al dat denken. Dus als je nog een mooie reis wil maken Doe lekker, vlieg nog snel even naar Thailand op de backpacken. Alsof het allemaal wel goed komt Alsof het allemaal wel goed komt Hey, maak je geen zorgen om de toekomst Alsof het allemaal wel goed komt Bouw nog een feestje met je dierbaren En als je voelt dat je geweten de tactiek van de verschoeide aarde Ze zullen godverdomme weten dat we hier waren Ze dood. Ze voeden enkel, maar de twijfel en de scepties. onder wetenschappers, van al jarenlang consensus. Te weinig daadkracht en animo. Dus dat dumpen ze het af in de minder generatie Het kan Oh, dat is, ik dacht dat is de gitaar die zingt, maar dat is gewoon uh, ja. een, een ander podium. Uh, zo erg is het natuurlijk ook allemaal weer niet, toch? Valt allemaal best wel mee. Dus laten we ook uh, vooral het goede in elkaar blijven zien. En uh, daar gaat het volgende nummer over. Gemeenschapszin. One, two. to my baby. Hij heeft gewoon zin in gemeenschap. Gemeenschap ziet. Hoe, hij heeft gewoon zin in, gemeenschap. Gemeenschap. Ziet. Hoe. Hij heeft gewoon in gemeenschap. Zeker weten niet, zeker weten niet. Dus, uh, nee, goed je weer te zien, man. Ja, ja, ja. ja. Uh, Favoriete toeschouwer. Nou, zullen we nog maar een le lekker reggae-nummertje spelen anders? Een beetje... Gaat er niet gebeuren? Ik hoor dat het daar helemaal... Heel veel tempo, weet je, je moet af en toe moet je een beetje gas terugnemen. Precies. Ja, <laughs> ik weet wel alle bieden blijven. Dodelijke pannen. One, two... Ja, Over Rick. Rick was succesvol en had een gouden mik. Alles voor elkaar, huisje, bompje, beestje. Het licht is uit zijn reet en het leven was een feestje. Tot hij op een dag langs een trapveld liep en zag aan het publiek dat er daar iets viel te zien: een paar jonge gasties, dollend met een bal. Ze hadden net skills, het was echt niet middelmaat normaal. Rick had ooit gezaalvoetbald op een blauwe maandag. En stond nu helemaal graag in het middelpunt van aandacht. Dus hij zei, boys, ik doe een potje mee. Die gasten moesten lachen, maar ze zeiden dat is oké. Okay. Okay. En Rick denken dat die kick was. Maar al snel bleek dat Rick zich daar bleek een keer vergiste. Zo de bal tussen de benen. Oh. Het was de grootste vernedering van zijn hele leven. Die dodelijke panna, die dodelijke panna. Hij dacht dat die de man was en dan ging niet panna. wana. Een taka. Braziliaanse samba. Die fatte mannetje kreeg een dodelijke panna. Een dodelijke panna. Mama, huilen bij zijn mama, een groot drama. Vak de mannen terug, kregen het dus Rick kwam thuis en was enigszins beduust. Die gasten waren goed, maar dat was nog geen excuus om je zo te laten poorten. Het is gewoon beschamend. Het liefst hield Rick deze schizel binnen kamers. Maar iemand had gefilmd, de clip was al verstuurd. Het nieuws ging als een lopend vuurtje door de hele buurt. Dodelijke panna. Wat de fokking doet en binnen noodtaam ging het filmpje vrijwel op de YouTube. En iedereen, zelfs zijn eigen moeder, was getuige van hoe hij op een uit wijze werd opmand. Een smack voor zijn zelfvertrouwen Hij was een zielig hoopje die mensen na Hij wint nooit meer de ouwe door die dodelijke panna Die dodelijke panna Hij dacht dat hij de man was en dan ging hij one wanna -on Kiki aan tiki Braziliaanse samba Die vatte mannetje kreeg een dodelijke panna Een dodelijke panna, een dodelijke panna Maakte zich een grote hond, maar hij was maar een Chihuahua. Huilen bij zijn mama, geen groot drama. Die vatte mannetje kreeg een dodelijke panna Bergafwaarts, Rick ging aan de drank. Hij zat alleen maar binnen en kwam amper van de bank. Niet meer naar zijn werk, niet naar het kantoor. Het duurde ook niet lang voordat Rick zijn baan verloor. En zijn vrouw zei: Wat ben je nou voor vent? Een verrekte zielepiet en nu ook nog impotent.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 die dodelijke panna, die dodelijke panna Hij dacht dat hij de mama's en hij ging die one on Tiki-taka, Braziliaanse samba Die mannetje, kreeg een dodelijke panna Een dodelijke panna, een dodelijke panna Wanneer zich een grote hond, maar hij was maar een chihuahua bij zijn mama, één groot drama Die mannetje, kreeg een dodelijke panna Ja, wel Wel eens We uh, meegemaakt, toevallig Jij wel toch, Ruud? Jij hebt het. Yeah, you live op, op elke donderdag. Ja, ja, op ja, elke donderdag. Ja. neem ik er eentje. Elke donderdag. Ja, nu het nummer waarvoor. Ik vraag je niet uh, de Chihuahua is geweest. Hè? Je vraagt of iemand in Chihuahua is geweest. In het publiek. Chihuahua? Ja, dat is de best eigenlijk. Ik spreek een beetje rare taal. Spreek een rare maand. taal? In uw Maar oh, We krijgen klachten uit het publiek. Uh, ja. Zullen we een instrumentaaltje doen? Of zullen we gewoon dan gewoon te... even normale taal spreken nu? Gewoon uh... een heldere taal, vanaf nu alleen nog maar heldere taal. Je heldere taal, gewoon taal. De volgende <laughs> nummer gaat niet over Chihuahua's. Nee. Je maar er zat wel Chihuahua in hoor, echt waar. Cool. Echt. Hij, Hij was er. Ja. <laughs> <hums> het volgende <hums> nummer gaat over jouw Chihuahua <hums> en je moeder. Je kunt na het optreden suggesties in de ideeënbox droppen. We rekenen op je. Je moeder denk ik. is vanzelfsprekend iemand anders de schuld Ze kan er niets aan doen Verwijt zichzelf niks Ze is hoe ze is en absoluut geen egoïstische bitch Ze houdt juist te veel rekening met anderen Maar daarin is ze gelukkig aan het veranderen De lessen mindfulness, de meditatie, antidepressiva de juiste voedingsbodem voor haar innerlijke Shiva. Want je moeder is een oer, degelijke vrouw, van wie ik onvoorwaardelijk veel hou. Ja, je moeder is een oer, degelijke vrouw, die ik als een steun en toeverlaat beschouw. is het logisch dat ze plots haar zelfbeheersing verliest. Ze neemt geen blad voor de mond, ze heeft het hart op de tong. Ze steekt haar hand in eigen boezem en voelt dat er iets niet klopt. Dat gouden hart, pom pom. dat werd gestolen. Pom pom. Dus nu zit ik met me reet op te kolen. Want je moeder is een oer degelijke vrouw. onverwaardelijk veel hou Ja, je moeder is een hoer Degelijke vrouw Die ik al ze steun en toeverlaat beschouw Nog één keer Ja, je moeder is een hoer Degelijke vrouw Van wie ik onvoorwaardelijk veel hou Ja, je moeder is een hoer Degelijke vrouw Die ik al ze steun en toeverlaat beschouw Wel. Hoe trots ben je? Ik ben apetros. Ja, apetros op deze. Ja, ik vond ook, uh, nou ja, uh, we gaan maar even nieuw, iets nieuws spelen, toch? We gaan gewoon iets nieuws spelen. Ik zie allemaal rook. En rook is altijd het begin van iets nieuws. Ik probeer te gebruiken wat er om me heen ja, ja, gebeurt. We, we, we branden wat voor ja. ons was. Ja. Inderdaad. Ja. <laughs> we stappen What? eroverheen. Two. Wat? Two. Even zoeken. Ik ben een beetje moe, voel me niet zo goed. Weet niet wat ik moet. Ben gewoon te taal, laat die verstoel. Weet niet hoe het komt, hoe het ooit begon. Ik stom, ik zit verdomme tot mijn fokkemoren in de strom. Sorry dat ik klaag is, dus alleen vandaag. Anders zet ik het nooit zwaar. Nu zit ik even op en namens klaar. Het is waar, dit geluid nog lang niet klaar helaas, ben het haasje Het bestaan is eigenlijk niet waard Een bla bla maasje Niemand wil een delen, chantantage Van die emotionele handbagage Draag ik mijn hele leven, bang bang haasje Blangangst haasje Zit, Zit gewoon zo, met al die gevoelens in de knoop Wow wow wow Kleine treintjes in mijn ogen, nee ik hou het niet meer droog wee, wee, wee, Zit gewoon zo, met wee, wee, in gedachten Gaan, was ik maar vast dood ik heb pijn, Dit is helemaal niet fijn, ik heb spijt van de rijn, die blijkt eindeloos te zijn, net zoals mijn lijden is weg, waarom heb ik altijd pech, dat is weg, net zoals mijn want die zijn zo luk, daarom krijg ik geen respect, ook omdat niemand het check. het is beter dat ik stop, maar toch klets ik uit mijn nek, ik ben half gaar, dat is waar, maar al zeg ik zelf, het is eigenlijk gelogen, want ik ben het voor de helft. een ablamage, niemand wil het delen, Chantage. van van die emotionele handbagage, ik ben hele leven. Even een bang bang aasje, bang aasje Zit gewoon zo met al die gevoelens in de knoop no, oh, oh, oh, oh. kleine rijks in mijn ogen, nee ik hou het niet meer droog well, Zit gewoon zo met vreemde gedachten in mijn hoofd no, oh, oh, oh. Ik ben zo zielig oog, oh, oh. was ik maar vast dood ik voel me kut, heb genut. gewoon gewone fucking trut, altijd blut zit ik alleen op de bodem van de put. Dat is zaad. Ik ben kwaad omdat iedereen me haat. Ben alleen maar alleen omdat die... Niemand is mijn vriend, of misschien alleen mijn teddybeer. Maar die heeft een lege batterij, en hij zegt iets meer, het doet zeer. Ik ga neer in mijn neerwaartse spiraal, keer op keer ik uit, er wordt weer suicidaal. Een niemand wil hem delen. Chantage, van die emotionele handbagage draag ik mijn hele leven. van bagage van Zit gewoon zo met al die gevoelens in de kroon. Ik hou niet meer droog wee, wee, wee. Zit gewoon zo met vreemde gedachten in mijn hoofd wow, wow, wow. Ik ben zo zielig, oh. Was ik maar vast dood Dankjewel. Nou, de sfeer zit er uh, nu wel behoorlijk in, denk ik. Uh, toch? Dat is mooi. Uh, uh, ik denk dat we de Natasja-check kunnen overslaan. Als <laughs> ik de demografie van, uh, van het publiek denk ik dat we wel uh, redelijk safe zijn om, uh, om hem te spelen. Ik zie, ik zie geen zo op nee, het eerste Natasja's. gezicht. Oké. Wat? Natasja. Wat? Aan. Vroeg me af wat er in je om zou gaan Ik vroeg je eerst maar naar je naam Dat leek me wel gepast Je zei ik heet Natas, ik zei dat het lekker past Je vroeg me wat bedoel je Is het niet seksistisch? Nee dat is het niet, ik bedoel alleen maar ritmisch Kijk ik maak een liedje Zocht ik naar een vrietje Met een mooie naam Dus je bent mijn nieuwe liefje Je bent mijn nieuwe hitje Mijn nieuwe muze Mijn nieuwe excuse voor nieuwe muziek Een droomillusie Ben zo verliefd als ik je zie Geloof mijn eigen ogen niet we heb ik je afgediend, Natasha? Natasha, Natasha, ik ken de pas, ja. Natasha, Natasha, ik ken de pas, ja. Natasha, Natasha, ik ken de pas, ja. Natasha, Natasha, Natasha, wat een kutnaam. Hey, hey. Jammer mij helaas, dat is hoe het gaat. Ik dacht niet, nou, dat klinkt wel lekker op de maat Maar het is het eind Ik zeg het op mijn spijt Je weet zelf ook dat er tussen ons niet rijdt Wil je me verleiden? Dan moet je anders heten Want ik heb namen nodig die goed klinken, en die in die van die goed Die niet lekker lopen van namen zoals jij gaat bij me ziektes dus naar de kloten. Ken je iemand, misschien een vriendin van je Die lekker klinkt, de namen van Ik vind dat nu wel zing. Die van jou is nou niet echt En ik zeg van dat is fijn Maar dat doet pijn op mijn gehoord Als ik dat hoorde Tosia, Tosia, a good i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 Natasha, ik heet Pasha Natasha Natasha Natasha Je weet het wel Je weet wel wat er dan Ik hoorde het jullie wel denken In ieder geval Ik hoorde het niet hardop gezegd worden Maar we weten allemaal um, We willen jullie graag meenemen In de droomvlucht Durven jullie met ons mee in de droomvlucht? Zijn we daar wel klaar voor? Om daarin mee te gaan? One, two, Weet je het zeker? Welkom in Nederland. De vlog al stok op zijn kop met een boerenkiel. En gaat zonder pardon een dikke strijd door de groene deal. De grote smurf, Donald Duck, zilde strandjutten. de strand. mine, mutten, ultra-rechtse standpunten. We kijken naar de geschiedenis door onze roze bril. En hebben een Ierse beeld van de Gouden Eeuw. Opportunisme, populisme, systemisch racisme. Neem nog een krentenbol en check dan de exit polls. Ikke, ikke, ikke. Blijf maar vrij in die vieze vlek We killen met z'n allen in de droomvlucht. Ikke ik ik ik heb een recht op. Ikke ik ik ik heb een recht op. Ikke ik ik inke ik heb een rechts op. Ik heb een op. ik heb een rechts op, ik heb een rechtstof. Ikke ik ik heb een recht op. Ikke ik Onze liedjes raken langzamerhand op. Maar we hebben er nog één. Oh, nee, twee. Nee, het <laughs> maar het volgende nummer is meteen het dat aller, het aller, aller hardste nummer wat we hebben. En dat heet Kill, Kill, Kill. Maar je moet gewoon tegen jezelf blijven zeggen dat het gaat over een rapper met een vliegenmapper. En dan valt het allemaal best wel mee. Zelfs dan. Maar overleven we het wel. Come. Cool, Come. <laughs> Kijk naar boven, staan in mijn plafond, bloed lopen, ogen met wallen erom Het is al dagen geleden dat ik een nacht heb geslapen, want ik moet wakker zijn, blijven waken Ze zeggen, je bent krankzinnig, je ziet ze vliegen, alsof ik op het punt sta mijn verstand te verliezen Maar ik ben niet paranoia, ik zit niet in een crisis, nog lang niet rijp voor een psychoanalyse Ik heb zin in de spiezen, maar keer ik ze aan mijn oren, ze botten in het donker en ik hoor ze dus ik hou mijn hoofd koel, cool, slaap met één oog open Klaar om ze te poppen op het moment dat ze komen Daarom slaap ik met een wapen naast Maar als ze eraan komen, staat als een paal boven water De vraag is alleen wanneer en met hoeveel Maar als het eenmaal over is, is het kill kill kill Kill! Kill kill kill motherfucker! Kill kill kill kill! Kill kill kill, kill motherfucker! Kill kill kill kill! kill. Kill, kill, kill motherfucker, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill motherfucker Mijn bloed kunnen ze wel drinken, maar er is er maar één voor nodig om de boel te verlinken Geduld is een schone zaak, ja toch, ik kan me wel koest totdat er een fout gemaakt wordt En als de vet die later bereikt, dan zijn de rollen gedraaid en ben ik klaar voor de strijd ben een executeur in een slecht humeur. Sta niet voor mezelf in wat er dan gebeurt. Zoek, vind en verpletter. Een neppert op de muur roodkleurt. Besmeurd met ontelbare bloedvlekken. Ik weet niet eens of het bloed van mij of van hun is. Maar al die fucking bitches worden kaart gepunis En als ik klaar ben, tel ik de lijken. En blijf met voldoening naar die motherfuckers kijken. Zonder overdrijven, kersen in mijn kerstok. Muggenzifterijen op het olifantenkerk of kill!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 En de wereld draait maar door, Het is zo killin mij Ik heb nergens woorden voor, Het is zo killin mij En de wereld draait me door Kill, kill, kill, kill motherfucker Kill, kill, kill, kill Kill, kill, kill motherfucker Kill, kill, kill, kill Kill, kill, kill motherfucker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 een gezellig liedje om op te dansen even weer een beetje uh, de sfeer erin Zo, we autoriteit spelen dus lekker uh, kan je een beetje op uh... ja hier heeft er in ieder geval zin Strafregels, je popagenda zit vol met propaganda. Happen klare leugens, door de massa De wereld die ze propageert is een fantasie. De vraag is niet of het verkeerd gaat, maar wanneer? Geef de mensen niks te eten voor een dag of drie? En op dag drie heb je anarchie gegarandeerd. Je leven regels en tegeltjes, wijsheden hebben geen fuck te maken met mijn leven. Hoe jij het ziet, is hoe jij het ziet. Je ziet alles zwart, wit, er is een grijs gebied. Noem me niet je vriend, want ik ben je vriend niet. Ik hoor niet. Dus fuck je geld in je spel Want de polkom snelt terwijl het vriest in de hel. Ze zeggen dat hij op probleem hebt de autoriteit. Ja, alles wordt verdraaid, is niet wat het leidt. Ze zeggen dat hij op probleem hebt de autoriteit. Maar de autoriteit heeft een probleem met mij. Ze zeggen dat hij op probleem hebt de autoriteit. Ja, alles wordt verdraaid, is niet wat het leidt. Ze zeggen dat hij op probleem hebt de autoriteit. Maar de autoriteit heeft een probleem met mij. Je weet wel, Facebook bubbelen, wel prikken door doorheen. het is zo fake als ik weet niet wat. Ik ben geen bitch, ik verdikken maar dat ik mijn digitale ziel verkoop van Cambridge en Hoe zit het met die hersens, weinig te spoelen, de grijze master zal het wel weer goed bedoelen. Maar de weg naar de hel is geasfalteerd, dat moet toch wel met al het verkeer. Ja, de meerderheid had de klikgewinnig op die krikpeet. Je bent een klein kikkervisje in een vijf, voor met big data, big brother door Van je, je wegkrijpt De baasen kennen je vetjes, ze weten waar je op af Ja ze willen je in check houden En als je niet mee dan krijg je wegken, je de knieën je nek ouwe Ze zeggen dat je een probleem met de autoriteit alles wordt gedraaid, is die wat het lijkt. Ze zeggen dat je een probleem hebt met een autoriteit, maar de autoriteit heeft een probleem met mij. Ze zeggen dat je een probleem hebt met autoriteit, je alles wordt gedraaid, is die wat het lijkt. Ze zeggen dat je een probleem hebt met autoriteit, maar de autoriteit heeft een probleem met mij. Het uh, is publiek, nu kunnen we al denk ik. denken. leuk dat jullie allemaal na het optreden zijn gekomen. Wat zegt... Wat zegt onze stage manager ervan? We hebben meer mensen? Oké, oké. Nou, dan gaan we nog een keer spelen. Why am I talking in English? Is it an English song? Uh, no. It's okay. Dutch, probably. I'm sorry, it's going to be Dutch once more. Afterwards I'll explain everything to you. It's it's fairly straightforward also One, two, um, what? three. One, two, three, four I'm the dinner. overtuigen. Deze jongen laat zich niet zo Kom niet in mezelf, te nemen of te nooit. Ik ben een kom van zo figuur. Kom niet in mezelf, te nemen of te nooit. Dank jullie wel. Dank u wel. Nou, dit was het, wij waren de autoriteit. Het is tof dat, uh, dat jullie allemaal uh, zo samengestroomd zijn. En nog heel veel plezier op het festival, want uh, ja, dit was pas het begin natuurlijk. Nog een liedje. Um. Oké, okay. zullen we gewoon eentje nog een keer spelen en dan de leukste. Film Noir. Oké, okay, we hebben één Frans liedje voor. Zijn er fans van Film Noir? Even handen. Oké. Nou hier, zie je? Het is altijd één, is super, super niche nummer dit. Fans van film, maar als je geen fan bent, dan ben je het de afgelopen sowieso. Verrazenbaar. Hoe kon ik ooit zongen? 1, 2, 2, 3, 4. De noire aan de grande ville. Een crime passionnel dans de chambre d'hôtel. L'antiro suspecté, la femme fatale. Maar la femme fatale est très jolie et immorale. Trahison dans l'amour, de solitude C'est un film français, n'aime pas de Hollywood Et je veux regarder tous les jours, tous le soir, c'est super béclotant, formidable le film noir Et je veux regarder Tous les jours, tout le soir C'est super éclotant Formidable le film noir C'est notre boule de film noir Command, body people, la pêche humaine Et c'est film noir t'as d'envers is a classic fire noir The circle rouge is a classic fire noir Et boule flambeur a classic feel noir La balance, le poupon, le boucher Feel one Der Amerikanische Freund, Feel wow Le doulot Qui sur le pianiste Hey assez pour les chevaux I just love feel noir and I can I get enough If you love feel noir too Can I get enough Woo Woo Love feel Acht, If you love feeling wild too. Oh, oh. De femme fatale, de femme fatale is een petit peu folle. joue à un jeu avec la maar laat die roze jouwen, le jeu droge heu, in la laisse, dans de bon lieu, trahison, l'amour, de la solitude, c'est un film, c'est pas de hollywood. Et je veux regarder, tous les jours, tous les soirs, c'est super, éclatant, formidable de film noir. Et je veux regarder, tous les jours, tous les soirs, c'est super, éclatant, formidable de film noir. Hollywood, c'est putain de merde, de film noir it's a classic noir a classic noir rouge is a classic feel noir Et pop flambeur, is a classic feel noir balance, boucher feel -noir. The American is a -noir. The doulo, sur Le sur pianiste, Et I just love feel noir and I cannot get enough if you love Noir.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 you want thank you